11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhof. Zometeen in de proloog. De swanjeur en Bahamontes. Wielerbladen zijn het van Nederlandse en Belgische makelij. En kun je het op een oude fiets nog leren? Na het NOS Journaal met Dorald Megens. Het aantal verkochte huizen is volgens makelaarsvereniging NVM... in het tweede kwartaal met bijna 20 gestegen... ten opzichte van het eerste kwartaal. De stijging van het aantal verkochte huizen is in het tweede kwartaal gebruikelijk, maar dit jaar is de stijging forser dan normaal. Toch werden in het tweede kwartaal minder huizen verkocht dan een jaar geleden. In vergelijking met 2012 daalde het aantal verkopen met bijna 8 procent. Het herstel van de woningmarkt lijkt in zicht, zegt de NVM. Je ziet het in een afvlakking van de prijsdaling, 0,3 procent. Je ziet het in een toename van het consumentenvertrouwen. Je ziet het aan huurders die zich oriënteren op de koopwoningmarkt. En je ziet het met name dat die kopers die ook zekerheid hebben over banenrelatie... dat die verrast zijn door de lage woonlasten. Gemiddelde koopwoning kost nu iets meer dan 2 ton. De College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen... over de onveilige computerverbindingen bij het aanvragen van herhaalrecepten... bij huisartsen en apotheken. Zulke recepten worden steeds vaker via internet aangevraagd. En dat gebeurt niet altijd op een veilige manier, zegt het CBP. En wij hebben een steekproef gehouden onder 1150 huisartsen en apothekerswebsites... waaruit bleek dat dit, dat, dat veilig, dus in ongeveer een derde van de gevallen... niet het geval was. En dat betekent dus dat gevoelige medische gegevens... ...onbeveiligd over, over die lijnen gaan. Kwaadwillenden kunnen dan relatief eenvoudig die gegevens meelezen... ...verwijderen of ze aanpassen, zegt het CBP. Het college vindt dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen... ...dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun medische gegevens. Er wordt vandaag niet gedebatteerd over een nieuw stadion in Rotterdam. Het plan is van de agenda gehaald door het college van BMW. Waarschijnlijk wil het college bepaalde onderdelen uit het plan nog redden. Zoals het stadionpark met een sportcampus, omdat daarvoor wel een meerderheid zou zijn. Vandaag geen debat dus. PvdA-raadslid Harreman vindt dat een verstandig besluit. En hij heeft het idee van een nieuwe kuip nog niet afgeschreven. Even de kaart er wegspoelen en dan even nadenken van. en hoe no verder. Dus de, ja, ik wacht wel wat binnen terug. Nu en, en twee, twee, twee jaren weer praten over een uh, ander plan voor de kuip. Want dat er iets mee moet gebeuren, dat, uh, dat lijkt me wel klantjes. De 90-plussers van nu zijn kraniger dan de mensen die tien jaar geleden zo oud waren. Wetenschappelijk onderzoek onder alle 90-plussers in Denemarken heeft dat uitgewezen. Het wordt vandaag gepubliceerd in The Lancet. De onderzochte ouderen hebben een beter geheugen en zijn beter in planning, organisatie en abstractie. En ook allerlei dagelijkse taken als boodschappen doen gaat de 90-plusser van nu beter af. Een van de oorzaken is waarschijnlijk dat mensen tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan vroeger. Het weer eerst nog vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag lossen de wolken voor een groot deel op. En dan schijnt de zon geregeld. 17 tot 22 graden wordt het. Morgen veel bewolking en kans op wat motregen. De verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Er staan twee files in het noorden van het land op de A6, jouw richting Emmeloord. Tussen Lemmer en Band, 2 kilometer. De A7, Heerenveen richting Groningen. Voor knooppunt Julianaplein, 3 kilometer. En na de ster pakken wij de draad weer op in de proloog.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 Zullen we vandaag naar het strand gaan en daarna lekker barbecuen bij de bungalow? Of genieten op een terrasje? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. De Bora Blekkenhorst. Goedemorgen. Wie wordt tweede en wie wordt derde in de Tour? En zit daar een Nederlander bij? Dat lijken na de tijdrit van gisteren nog de belangrijkste vragen als het gaat om het klassement. Ja, want er moeten gekke dingen gebeuren. Wil Vroom de Tour niet winnen? Aangeschoven aan tafel bij mij vanochtend twee hoofdredacteuren. Ze maken allebei een bijzonder kwartaalblad over de wielrennerij. Vincent Luyendijk van Soigneur en naast hem zijn Vlaamse tegenhanger Jonas Heijrik van het Belgische Dus Goedemorgen heren. Goedemorgen. Um, als jullie straks in het herfstnummer iets gaan doen met deze tour... want ik laat jullie even geen keus, dat moet. Um, wat zou het dan worden, Jonas? Um, ik denk vooral een fotospecial dan. Met de strafste beelden uit de voorbije tour. Omdat er voor de rest al zo heel veel over geschreven is... dat het moeilijk is om daar nog een nieuwe invalshoek aan te geven. Vincent? Ik denk dat wij dan zouden gaan voor de familie van Poppel... die toch be behoorlijk uh, aanwezig zijn in de Tour. Uh, twee broers en vader van Poppel in één ploeg. Zouden we daar een mooi item over maken... hoe dat bevallen is als uh, complete familie. En dan in beeld en woord? In, uh, vooral in woord, denk ik. We heel benieuwd naar observaties van zo'n jonge jongen... In, voor het eerst in de Tour. Dat lijkt ons, uh, lijkt ons wel wat. Denk ik. Nou, deze herfst. Uh, we wachten hem af ja. uiteraard de edities. Uh, in de Tour in Frankrijk, Filemon Wesseling, Filemon, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zou die bladen in ieder geval twee lezen, als ik dat zo hoor. Zo is dat. Ik zie jouw naam ook op de voorpagina staan van de Nieuwsers Van Jeur. Of tenminste, voorpagina. Op de voorkant, zoals moet ik zeggen. Ja, dat was bij de kapper en dat was heel handig, want dat had ik net nodig. Sindsdien heb ik een heel hip kapsel. Zo is dat. En een andere hip kapsel is op het hoofd van Kittel. Die gaan we misschien vandaag ook wel weer zien, maar nog even over gisteren. Want Mollema en Tendam leverden gisteren natuurlijk een zeer goede tijdrit af. Was het ook feest aan de finish? Nou, het moment aan de finish, ik zal het uh, zo meteen nog even uitgebreider omschrijven. Dat was wel, ik denk wel het meest bijzondere moment in het wielrennen wat ik heb meegemaakt. Want het was die hele setting, dat hele decor, Monsta Michel op de achtergrond. We zaten uh, op een soort van zandslakte, waardoor je heel veel stof had. En die renners kwamen één voor één in een stofwolk letterlijk zo uh, uit de verte kwamen ze aangefietst. En, uh, en waren zo uitgeput op alle journalisten. Er stond een hele groep omheen. Uh, die waren op dat moment echt doodstil. En uh, heel respectvol bleef iedereen zo'n beetje op afstand staan. Dat was echt, ik vond het een heel mooi moment. Ik spreek jou straks weer. Tot uh, zometeen. En aangeschoven ook Willem Frank de Noot. Digitaal volger natuurlijk van de tour. Um, en een uh, paar minuten geleden zag ik een foto van een hondje. Je zei: Ik een hondje. Uh, een trivialiteit. Nou, dus een hondje gekleed in het uh, kostuum van, uh, van Soja Sun. En triviaal is dat helemaal niet, want wat mij betreft zijn honden uh, in de tour bij het publiek levensgevaarlijk. We hebben deze, uh, deze tour al gezien ergens in een van de eerste etappes dat het maar net goed ging. Vorig jaar ging uh, Gilbert keihard onderuit over een hond. Uh, Boerkhart is in uh, 2007 eens een keer hard gevallen over een hond. Dus let op strakjes, renners. Uh, er loopt een hondje rond in een groen kostuum van Soyuzun. Ook te zien op onze website deproloogs.vara.nl. De proloog. Christopher Froome heeft de Tour gewonnen... en dat komt allemaal door die vermalendijde tijdrit van gisteren. Moeten we dat met z'n allen wel willen? Na anderhalve week is de lol er al wel van af. De stelling van vandaag luidt dan ook... tijdritten horen niet thuis in de Tour. Waar of niet waar? Aan de telefoon Rob Disca, koers, koersdirecteur van de Eneco Tour. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de expert. Horen tijdritten thuis in de Tour? Nou, ik denk het wel, hoor. Ja? Uh, ja, absoluut. Ik denk dat de tijdelijke discipline er een is die de renner in zijn meest uh, sportieve vorm toont. Het is een strijd, een individuele strijd tegen zichzelf, tegen het parcours, tegen de tijd. En dat toont de renner uh, zoals hij als sportman zich uh, het best uh, naar voren kan brengen, denk ik. Maar is het nog wel spannend door zo'n tijdrit? Want we zijn halverwege, ja. En als je kijkt naar het gat dat Vroom al geslagen heeft. Ja, dat is natuurlijk een andere uh, vraag. Of een, een vraag die, die volgens mij niet antwoord hoeft te worden met... Uh, hoeft het of hoeft het niet. Ik denk alleen dat je als organisator moet kijken... of uh, de lengte van de tijdrit en de moeilijkheidsgraad van de tijdrit... in overeenstemming is met het geheel van de toer die je organiseert. Met andere woorden... het mijn is moet het zo zijn dat de tijdrit niet alles bepalend kan zijn. En het moet er zijn om de beste renners te tonen. Um, maar hij moet ook uh, kunnen ingepast worden in een ritenschema waar de andere ritten ook hun belang blijven behouden. En dan heb je een goed evenwicht en dan zit die tijdrit ook perfect op zijn plaats. En als u kijkt naar deze Tour, uh, is het evenwicht er dan ook? Nou, ik denk dat vooral de lengte uh, van de tijdrit daar uh, misschien... Uh, Lang is. Als je die kan beperken tot een 18, 20 kilometer, dan gaan de verschillen sowieso kleiner zijn. En ik merk toch ook een stukje nivellering bij uh, het, het klimmen, uh, waar, waar we veel dus dichter bij elkaar blijven zitten. Dus ik denk ook dat je daar met de lengte van de tijdrit een uh, aanpassing moet doen, waardoor het evenwicht hersteld wordt. Ja, want even voor de goede orde: volgende week uh, staat er weer een op het programma, daarin uh, wel wat beklimmingjes, maar 32 kilometer. Ja, voilà. Dus je merkt sowieso dat de 32 kilometer zo'n grote tijdsverschillen oplevert die je in geen enkel ander rit nog kan uh, goedmaken. Um, daardoor verliest mijn inziens inderdaad de Tour wel een stukje aan spankrachten. Hoe zorgt u bij de Eneco Tour dat het uh, allemaal in evenwicht is? Wel, wij is het puzzelen? We hebben hem maar in, ja uiteraard. En, en je probeert een goede opbouw te maken. Dat betekent, uh, we starten wat rustiger. We hebben een aantal ritten die eerder naar de sputters uh, kunnen gaan in het begin van de ronde. Er is een, een, een leuke rit naar vorst waar, waar een stukje ardennen, Vlaamse Ardenne in zit, een merk zit erin. Dus, dus daar heb je wel uh, voor de avonturiers ook wel wat mogelijkheden gecreëerd. Maar dat betekent toch dat je in de eerste helft van de Tour een, een, een ritconcept een, een, een rit hebt dat, dat eerder geschikt is voor uh, de renners die laten zeggen, uh, eerder gespecialiseerd zijn in, in uh, hun sport. het tweede gedeelte, want we bouwen op, starten we met de tijdrit in Zidart Geleen. Maar dat was dan een korte tijdrit van een uh, goede 13 kilometer. Met andere woorden, dit is een, een afstand waar de tijdrijders zich heel goed kan tonen, maar waar dat de tijdsverschillen toch nog altijd uh, niet erg hoog oplopen. En zo hou je, je het, het uh, wat spannender daar... in ieder geval? Ja, en daardoor blijft het spannend. En heb je de laatste twee dagen met de rit in Dardenne en de rit naar Gerasbergen nog altijd aan alle renners die voor het kassement kunnen gaan de mogelijkheden om zich te meten met de betere tijdrijders. Om uiteindelijk te bepalen wie het eindkassement gaat winnen. Tijdrijders zullen natuurlijk ook wel hun voordeel halen uit de tijdrit, maar dat mag ook wel. Hè? Want dat is ook een belangrijke discipline in het WIRENN. Dank u wel, Rob Diskaer, koersdirecteur van de Eneco Tour... over tijdritten in de Tour. Heren, uh, horen ze thuis in, uh, in de Tour, Jonas? Ik denk het wel. Uh, ja, tijdrijden is inderdaad een van de eerlijkste disciplines in het wielrennen. Uh, ik vind het sowieso wel al goed dat ze inderdaad ingekort zijn. Vroeger waren er echt tijdritten, 70 kilometer. Uh, het is pas... Uh, ja, de laatste vijf jaar, dan ze echt zijn ingekort. Een dikke 150 is er ook wel eens geweest. Ja, vroeger. En, en wat ook goed is... ik herinner mij een tour, het is van voor mijn tijd... maar toen Gino nog meereed... hebben ze ooit een, een, een tour gedaan met vijf tijdritten. Gewoon op zijn lijf geschreven. Hij was de beste tijdrijder. Uh, ja, Fransen zijn nogal chauvinistisch. Uh, en ik ben blij dat ze dat al niet meer, uh, niet, niet meer doen. Want dan is het niet meer eerlijk, natuurlijk. Is het leuk om naar te kijken, Vincent? Nou, ik vind het vaak heel, uh, heel mooi. Gewoon qua materialen en uh, tenus en helmen en dat soort, uh, dat soort dingen. Daar word ik altijd wel enthousiast van. Uh, het is natuurlijk niet, het is niet echt spannend. Hè? Je krijgt toch niet altijd helemaal die tijdwaarnemingen uh, door. Ik vind wel dat het erin thuis hoort. En je ziet het nu ook. Uh, Vroem is de op één na beste klimmer en de op één na beste tijdrijder van, uh, van het peloton. Ja, dan ga, je hem, uh, dan ga je de Tour dik winnen. Zo simpel is het. Mm.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 Les clés de ton bonheur il n'attend plus que toi nanana nanana nanana nanana nanana nanana nanana, nanana, nanana tu sais toujours où où m'attendrai moi je ne te pas moi je t'aime et n'oublie pas l'anniversaire de nicolas voici les clés pour le chaos Tu changerais de vie uh -huh. à ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes na na na na na na na na na na na Deze eer laat ik aan Vincent Luijendijk van Soigneur. Want het nou kan haast geen toeval zijn. Maar we hebben even pagina 13 van het mooie tijdschrift erbij gepakt. En wat staat daar? Ja, dat, dat begint met de, met de songtekst van het lied wat we net uh, gehoord hebben. Of de chanson die we net gehoord hebben van Gérard Le Normand. En het lied heet Voici le clé. Precies, want, wa, waarom, uh, want daar hebben we dus naar geluisterd. Waar, waarom moest dit in, in, in soigneur? Ja, dit is, dit is voor mij uh, de, de tour. Dit is de, de, de zomer ook vooral. En uh, in, het, in het voorwoord wilde ik dat gevoel uh, proberen te beschrijven. Dat gevoel van zomer waar, uh, ja, waar de tour zo belangrijk in is. En vooral radiotoer. Dus uh, de mensen van de NOS die dat al jaren uh, maken. Swanjeur, um, waar zouden de luisteraars het blad van kunnen kennen? Uh, de, de luisteraars zouden het blad moeten kunnen uh, zijn tegengekomen in de boekwinkel... Als het, uh, als het goed is, of in de fietsenwinkel... of in allerlei andere winkels in België en in Nederland. Uh, en er staan uh, verhalen in over, uh, over alles wat met racefietsen te maken heeft. En dat is, uh, ik zeg bewust, racefietsen. Dat is iets anders dan wielrennen. Dus het gaat ook over de fietsen en het gaat over het, uh, het, het rijden op de fiets. Uh, en wij maken verhalen en wij laten vooral ook andere mensen verhalen uh, vertellen... over alles wat met, uh, met fietsen te maken heeft. Dat, uh... Naast jou, jouw collega Jonas Heijrik van Bahamontes. Um, Bahamontes, wat, waar moeten wij dat van kennen? Uh, net hetzelfde als uh, bij Soigneur. Ja. Uh, met dat grote verschil eigenlijk dat het in Nederland niet in de uh, boekenwinkels ligt. Maar dat het uh, vooral via internet te be bestellen is. Zowel op onze site als op een paar uh, andere uh, sites. Um, we hopen dat het binnenkort in Nederland ook in de winkel ligt. Dat is nog uh, een beetje bang afwachten. Um, maar in tegenstelling tot, uh, tot soigneur. Uh, bij hen is het uh, met liefde voor racefietsen. En het gaat inderdaad over fietsen. En, uh, bij ons gaat het echt over de koers. Onze uh, baseline is uit liefde voor de stiel. Uh, de stiel wielrennen. Dus wij gaan niet uh, gaan focussen op, op uh, fietsen of, of uh, zijaspecten. Wij gaan echt de koers verhalen uit de koers, uit heden en verleden. Maar de, de, de, de mooie verhalen, er liggen er zoveel. Uh, je moet ze alleen af al en toe een keer een beetje afstoffen. Want wat, wat is een mooi verhaal, wat wij nog niet kunnen kennen... maar waarvan jij denkt, dat moeten we wel weten? Er uh, zijn er verschillende. Hè? Uh, in, in, onze, in ons eerste uh, nummer... Uh, stond bijvoorbeeld, dat was dan over de Ronde van Vlaanderen... de overwinning van Kees Bal, Nederlander. Als je de eerlijst de van de Ronde van Vlaanderen bekijkt... zijn allemaal enorm grote namen. En dan plotseling zie je daar de naam Kees Bal staan. Ik ben zelf geboren in 1977, dus ik had nog niet van de mens gehoord... Maar daar blijkt er dan een fantastisch mooi verhaal achter te zitten... hoe dat Kees Bal uh, ja, die een die avond voor de Ronde van Vlaanderen... Uh, de, de hotelkamer uitsluipt, uh, met de fiets naar zijn moeder gaat gaan uh, rijden. Daar blijft overnachten, de volgende dag met de fiets terugkeert... en vervolgens de Ronde van Vlaanderen wint. Uh, dat zijn de verhalen, bedoel, ja, te mooi om, om, om ze zomaar te vergeten. Want Vincent, ik zeg blad, maar... het. Het is eigenlijk een boekwerk, dat geldt voor beide. Zoals Van Juras Bahamontes, uh, een harde kaft. Uh, een glossy is het dan weer, weer niet. Uh, mooie vormgeving, um, mooie verhalen, uh, prachtige foto's. Maar uh, dan komen deze bladen in een tijd... waarin het juist ja, niet zo heel erg goed gaat um, met tijdschriften... om het maar even zwak uit te drukken. Uh, en dan komen jullie met een blad waarvoor ik, geloof ik, 12,50 moet neertellen. Prachtig. Is dat geen enorme gok? Ja, iedereen om me heen zegt natuurlijk dat, uh, dat we knettergek zijn. Uh, dat is, uh, ben je ook al? Ben je ook al, ja, uh, Hetzelfde geldt voor je buurman, Dat, zou best, uh, dat zou best kunnen. Uh, nee, ik denk dat er juist heel veel toekomst is voor dit soort uh, magazines. Uh, waar, uh, waar de tijd voor genomen wordt. Juist echt uh, op special interest uh, ingestoken. Slow journalism heet dat, heet dat geloof ik in, uh, in jargon. Uh, ik denk dat daar juist heel veel ruimte voor is in, in tijdschriftenland. Uh, ja. Mensen waarderen kwaliteit. Mensen waarderen uh, dat je aandacht geeft aan, uh, gaan, aan dingen. Uh, en ik denk dat zowel Baamontes als daar daaraan voldoen. Hoe gaat het met uh, Svanjeur? Gaat heel goed. We hebben het vierde nummer uh, uh, net voor de tour gelanceerd. En uh, we verdienen er zelfs een beetje geld aan. Uh, uh, aan Soigneur. Dus dat is best wel uh, bijzonder dat we al zo snel zeg maar, uh, op dit spoor zitten. Geldt dat ook voor Baamontes? Uh, wij zijn uh, natuurlijk nog iets jonger. Uh, wij hebben net onze, ons tweede nummer uh, in, de, in de winkel. Uh, ons toernummer. Uh, geld verdienen we er voorlopig nog niet aan. Maar uh, ja, we hopen uh, na verloop van tijd wel, wel winstgevend. Allee, of er toch alleszins niet ons broek aan te scheuren. Uh, maar, maar ik ben er ook van overtuigd: uh, Je moet nichebladen beginnen maken. Uh, ik denk uh, het tijdperk van de gewone algemene magazines... Is voorbij, denk ik, maar voor dit soort bladen, die meer zijn dan alleen maar een magazine, die echt ja, een soort. Dit gaat verder dan in dat welke fiets moeten kopen, welk ja, blad moet ik ja, opzetten. En het is hoe, ook alleen bedoel, zowel soigneur als behamont is, als je het vast neemt, het, ja, het, is, het is echt een boek, hè, 100, 144 pagina's, ik weet niet hoeveel dat soigneur er is, ja, 10 10 pagina's minder. Ik bedoel, dat is meer dan. En, en het is echt ook, ja, het is, het is lezen. Hè. Is het toeval dat, dat, dat er um, eigenlijk ja, bijna tegelijkertijd... twee van, van dit soort bladen op de markt komen, Vincent? Wie was er eerst? Jij hebt meer nummers gemaakt. Wij, meer nummer, wij, wij, wij, wij, wij zijn uh, eerder gelanceerd. Ik denk dat het idee misschien bij allebei... wel ongeveer op hetzelfde moment uh, ontstaan is. Ja, ik, ik, ik denk het niet, want uh, allee, dat, is, dat is nog uh, een, een leuk verhaaltje. Maar uh, wij zijn daar vorig jaar. Ik denk mei, misschien april... Zo de, de eerste keer over beginnen spreken. Van, hè, er is in Vlaanderen geen blad, zo met de mooie verhalen uit de koers. Toen zijn wij uh, de eerste keer samengekomen. Ik denk in juli. En twee weken voordien kreeg ik telefoon van mijn collega hoofdredacteur Jelle. Die zei, Jonas, het bestaat al. Het bestaat al het boekje wat wij willen maken. En dat bleek jeugd te zijn. Wij hadden er nog niet van gehoord. Dat lag uh, een maand, twee maanden in de winkel, denk ik. Ja. Um, en ja, dat was de grote paniek van... Shit, ze zijn ons voor geweest... <laughs> Totdat bleek dat Soigneur toen nog alleen maar in Nederland was. En echt wel allee, een Nederlands boekje is. Toen dachten we, oké okay, kom, we gaan gewoon door. En uh, we gaan ons eigen boekje uh, maken. Een boekje met de titel uh, Bahamontes. Ja. Dat zie je niet, nou dat zal niet zo 1, 2, 3 denk ik uh, ja, uit, de, uit de grote koker zijn gerold. Uh, nee, Nee, uh, het was op onze eerste brainstorm met een aantal collega's uh, samen. En we, we hadden echt al twintig, dertig verschillende namen. Derailleur, peloton. Geen uh, soigneur, die stond er niet op. Uh, een ja nee, omdat we wisten dat het al bestond. He. Uh, bidon, uh, 5212, een, een ristnamen. Totdat tot er dan iemand zei van ja, uh, waarom geen, geen legendarische kol of een legendarische renner? Uh, zoals Bahamontes. En het werd stil aan de tafel en toen wisten we, oké, okay, we hebben een naam. Ja, en dan moet je hem natuurlijk wel mogen gebruiken ook nog. Ja, dat was een, ander, een volgend heikelpunt. Uh, maar we hebben toen. Uh, allee, we vonden ook als we ons boekjes Bahamontes noemen. moet er in het eerste nummer een interview met Federico Bahamontes. De adelaar van Toledo. en wellicht een beste klimmer ooit. Uh, dus uh, wij zijn naar Toledo getrokken. Uh, en ik had de, de journalist in kwestie opgedragen. Voel de sfeer aan. Als de mens uh, inschikkelijk is en vriendelijk, zeg het hem dan maar. Vraag het hem. Uh, want ja, we hadden gehoord dat Federico Bahamontes niet de meest makkelijke persoon uh, is. Maar die was heel vriendelijk. En toen dat hem hoorde, dat er een boekje naar zijn naam zou genoemd worden. Allee, toen we het hem vroegen, was hem enorm vereerd. En kijk, we hebben twee weken geleden een mailtje gekregen van een familielid. Dat ze echt heel, heel, heel vereerd waren dat er zo'n mooi boek naar hem genoemd was. De Tour de Filemon. Fidemon, goedemorgen wederom. Goedemorgen. Jij staat tussen de bussen, heb ik begrepen. Um, en wat is jou daar opgevallen? Nou, wat echt uh, schitterend is om ook een keer mee te maken... is uh, als, als Mollema en Tendam uit die Belkinbus komen. Uh, normaal gesproken staan er alleen wat Nederlandse journalisten om zo'n bus. Maar nu echt een heel peloton aan fotografen die gelijk op hun duikt en ze uh, ja, aan alle kanten fotografeert. Het zijn echt uh, de, de nieuwe sterren van, van deze Tour de France. Even winnen. Ja, het is... Uh, nou ja, Lauderdsendam, die zie je echt wel kijken van... Jemig, wat gebeurt mij hier uh, allemaal? Mollema was natuurlijk al een beetje een ster. Het is allemaal een goede renner, die altijd wel... goed presteerde, vooral in de bergen. Maar niet zoals dit, dat, dat, het, dat het echt een ster is. En aan hem zie je ook wel, hij ziet er ook echt heel gespannen uit en uh, het is heel serieus en heel erg gefocust. En ik uh, sprak net uh, Mollema nog even, nou dat is, ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik, ik blijf het herhalen, die, die man die verandert gewoon niet. Die is gewoon vrolijk, blij, uh, even een gezellig gesprekje had ik met hem over vallen, want ja dat is natuurlijk uh, op het Franse platteland zijn grootste vijand, het asfalt. Ja. We hebben natuurlijk Biggins ooit gezien die uit de Tour viel uh, vanwege zo'n vlakke rit, naar nou, vorig jaar uh, Pools. Het kan elk moment, kan het afgelopen zijn. Is zo'n dag als vandaag ook weer zo'n dag... waarop dat dan een beetje door het hoofd flitst, 218 kilometer? Ja, een, een, een ja, toch wel vlakke etappe, ook voor de speurters weer. Speelt dat ja. mee, die angst? Ja, dat is dus het bizarre. En uh, dat zou voor mij nooit een goed, goed wielrenner maken. Zij hebben er helemaal geen last van. Ze zeggen, ja, klopt, het kan elk moment kan het over zijn. Ik sta nu derde in het passement, zei Mollema. Maar uh, vanavond kan het allemaal voorbij zijn en dan moet je een beetje lachen. En ik denk dan, ah, oh, ik, zou, ik zou echt zo ontzettend zenuwachtig op mijn fiets zitten. En, uh, ja, en, en ook die knechten, want bijvoorbeeld uh, brandtankingspakken, die uh, moeten ervoor zorgen, samen met vooral Boom en Laser, dat zijn klassieker mannen, die zijn goed in het geduw en getrek. Die moeten ervoor zorgen dat die klassementsmannen uh, veilig aan de meet komen. En uh, bij de sprint weet je van, ja, dat is gevaarlijk, dan moet je heel erg wakker zijn. Maar het gaat natuurlijk vooral om die middenstukken dat iedereen een beetje in slaap duzelt. En uh, dat het in één keer allemaal op de grond ligt... En uh, nee, ik vroeg hem ook of hij uh, genoeg koffie op had. En hij zei: Nou ja, dat, dat, dat neem ik inderdaad wel om, om echt wakker te blijven. Zodat ik uh, ze zo, ja, zo, uh, kan behoeden voor een feestelijke valpartij. Dus dat is misschien nog wel een, een grotere valkuil: dat je halverwege de rit een beetje, een beetje wegdoezelt en denkt: Nou, het zonnetje schijnt heerlijk, ik, uh, ik, ik heb mijn koffie er even niet bij. Ja, want zo was het natuurlijk ook in die, uh, tijdens die etappe naar match, toen Pols viel, Dat was echt. ...op zo'n moment in kappen dat je het helemaal niet aan uh, zag komen. Er is dus wel één groot voordeel, uh, dat legden ze nog allemaal uh, uh, keurig uit. Er zijn uh, minder klassementmannen. Er zijn al uh, wat mannen weggevallen. Uh, uh, ik noem een Rodriguez. Die doen niet meer mee, dus die teams zitten ook niet de hele tijd vooraan te duwen. En, en dat scheelt wel echt een, een hoop. Je hebt nu dus de sprinters... U, eh, en nou, dat zijn een stuk of vier, vijf, ploegen. En dan heb je nog de klassementsmannen die over zijn. En, en ja, de rest die, die, die houdt zich uh, lekker speelachtig in het peloton. En dat scheelt echt een hoop. We gaan ze zien vandaag weer. 218 kilometer, lange dag Filemon. Ja, een hele lange dag. Dus uh, even doorbijten ook. En dat merk je ook aan alle journalisten. Dat ze denken, van, wat moeten we vandaag nou eens doen? Maar het is ook zo'n dag dat er in het midden van de etappe zomer is kan gebeuren. We houden het uiteraard scherp in de gaten. Dankjewel en tot morgen. Abonneer. Het is bijna half twaalf. Aangeschoven is Dorot Megens met het NMS Journaal. Dit is Radio 1.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 In mei is een steekproef gehouden bij 150 websites van artsen en apotheken. In bijna een derde van de gevallen werd een aanvraagformulier via een onbeveiligde verbinding verstuurd. Kwaadwillenden kunnen dan relatief eenvoudig die gegevens meelezen, verwijderen of zelfs aanpassen, zegt het CBP. En dat mag niet. De FAO waarschuwt voor een mogelijk graantekort in Egypte. De voedselorganisatie van de VN reageert op een verklaring van de Egyptische minister van Voedselzaken. De minister heeft toegegeven dat er nog maar voor twee maanden graan is voor de bevolking van Egypte. Het is het land met de grootste graanimport ter wereld. En dat zijn de hoofdpunten. Het proloog. Deborah Zo Zometeen op een oude fiets moet je het leren. J'ai sur mon lit à bouffer salant dans du ventre en mon whisky Quant à moi, peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la boutière où j'ai eu un flash Ouh mm -hmm. En quatre couleurs Allez hop, un matin, une nouloute est chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre en caoutchouc son igloo ça plane pour moi ça plane pour moi ça plane pour moi moi moi moi moi ça plane pour moi ça plane pour moi allez hop la la la quel palat vibrations de s'envoyer super Zaplaan pour moi, Plastique Bertrand. De helden van de koers. En normaal gesproken hoort u op deze plek iedere dag een cultheld voorbij komen. De grote mannen met een verhaal. Maar vandaag doen we het wat anders. Goedemorgen, Marco Heil. Want jij geeft ons elke dag geschiedenisles. En uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou. Vandaag, we zijn nu aan de start in Fougere. Ik ben op een paar honderd meter van het départ, zal ik maar zeggen. En straks wij we met z'n allen naar Tour. Uh, wel vaker de locatie natuurlijk van een, van een Tour-etappe geweest. Maar natuurlijk vooral bekend van die, van die klassieke Parijs Tour. Wist jij de boren dat dat de enige klassieker was die de allergrootste renner aller tijden? Dan heb ik het natuurlijk over Eddy Merckx, die die nooit heeft gewonnen. Nou, Marco, nee, dat wist ik niet. Nou, een Noël van Tigem, die wist dat wel. En toen hij als heel... Kleine, compleet onbekende renner, in 1972 Parijs Tours won, deed hij achteraf de volgende uitspraak. Samen met Merckx heb ik alle klassiekers gewonnen. Ik Parijs Tours en hij de rest. Nou, nou wil ik niet meteen zo ver gaan om nou, nou wel van Tigem een cultheld te maken, maar zijn uitspraak heeft in Vlaanderen wel een bepaalde cultstatus. Ik, ik, ik herhaal hem gewoon nog even, want die zo mooi is. Samen met Merckx heb ik alle klassiekers gewonnen. Ik Parijs Tours en hij de rest. Nou. ...kultuitspraak zonder meer. En wat ik nou zou, doen, zou willen doen is... ...ik geef nog een paar wielerkultuitspraken... ...en dan mogen jullie in de studio thuis in Nederland... ...gokken wie dat gezegd heeft. Nou, dat wordt een, eh, een mooie opgave. Uh, de heren zitten er klaar voor, Marco en ik Absoluut. ook. Absoluut. Succes. Ik, ik begin met een klassiek. Ja. Makkelijker, hè? Uh, makkelijker om een beetje... ...het in de vingers te krijgen. Wielrennen is eerst het borst van je tegenstander... ...leeg eten. Zoetenbak. En... Knetenman, nee. hè? Ja, knetenman. Nee, nee, nee, toch niet. Ik... ik, ik nog eens helemaal aflezen. Wilren is eerst het bord van je tegenstander leeg eten, en dan pas aan je eigen bord beginnen. Nou, de heren zijn af, dus dan mag ik het ja. zeggen, dat is ja, Hennie, Hennie Kuiper. Het. Ja, natuurlijk Hennie dus het, het zou hmm. melk kunnen geweest zijn, maar die was natuurlijk niet zo spitant met zijn uitspraken. Laten we eerlijk zijn, de originele komt van Hennie Kuiper. Kijk. Eén punt voor Deborah. Goed zo Deborah. Ik doe er nog eentje. Een profetische. Heel kort, morgen wordt het mijn dag. Morgen wordt het mijn dag. Ik zie de heren denken. Ik zal u een tipje bijgeven. De uitspraak is gedaan op 12 juli 1967. De ja. dag voor vrijdag de 13 juli 1967. En wie ging het die dag de wielergeschiedenis in op een beetje een macabere manier? Op de Simpsons. Simpson. Oh, ja. Ja, ja, Simpson. Simpson. Oh, ja. Hij belde de avond hij naar zijn vrouw en hij zei, morgen wordt het mijn dag. Hmm. Nou, dat is bewaarheid geworden op een beetje een wrange manier. Ja. Vincent uh, wist het goede antwoord, uh, Marco. Geef ik jou Goed, even door. <laughs> Uiteindelijk Jonas ook. <laughs> ik, we gaan er wat dichterbij huis zoeken. Ik, ik doe er nog eentje hier. Uh, ik train helemaal niet weinig. De anderen trainen veel. Goh. Dichter bij Huis, heeft in Nederlandse dienst gereerd, drie keer wereldkampioen geworden, maar... Ja, kijk Ja, Oscar Freire. Jonas. Heel typisch voor hem, hè. Ik een Lorraine, even kijken. Oh ja, we gaan hem terug wat verder bij Huis zoeken. Ehm, um, beetje poëtisch eigenlijk. Ik krijg een koers, ik geef een vertoning. Kultfiguur, echt Italiaanse renner met een kultstatus. Goh. Ja, klimmer. Zo zijn er wel meer. Het ja. olifantje. Valentijnsdag. Ah, Marco Fantani. Fantani, ja, ja. Hij is zo mooi, ik geef geen koers, ik geef een vertoning. We doen direct meteen in de volgende. Ook een Italiaan, ga ik al direct als tip meegeven. Ik ben geen wielrenner geworden om vrienden te maken. Om, om wat? Om ik geen ben geen wielrenner geworden om, om vrienden, vrienden te maken. Te maken. Ja. Het grootste etnetje van het peloton de laatste. Dus Ricardo Rico. Juist. Die kwam heel snel. Ja, als ik die tip, natuurlijk het grootste ettertje. Twee ja, gepakte doping. Ja. Daarmee gaf je Daar alles doet weg. Hem mee, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, gehaald door vakantie oh. leidt DCM in een vlag van geestesverbijsting, zullen we oh. maar zeggen. Bijgenaamd de Cobra. He, kan het giftiger? Goed, ik doe er nog eentjes. Even kijken. Na een zware volk van volgende uitspraak. Heeft heel grote kranten in Vlaanderen gehaald. Ik ben, ik ben gewoon verder gefietst. Ik ben toch geen voetballer? Die is wat dichter bij Huis voor Jonas. Ja. Hij heeft wel eens op jullie, op, op, op jullie koffer gestaan. Bonen, ik nee, zo. Ja, denk ik. Tom Bonen, nee? Ja, Voila? Tom Bonen. Ja. Is, heeft hij geen vrienden bij gemaakt, bij zijn voetbalcollega's, maar goed, kijk, ik heb er nog wel eentje. Ja, nee. je mag er nog eentje doen, Marco. Oh, Oké, okay, goed. Nou, volgende quote. De laatste kilometer, dacht ik, over zes uur ben ik zo dronken als een aap. Recente geschiedenis. Ik zal de volgende tip nog geven, maar dan maak ik het makkelijk. Wiggins. Makkelijk. Kijk. Ja. Ah, ja, Bradley Wiggins. Ja. Hij heeft dat, dat dronken heeft hij net iets te ver doorgevoerd. En daarom denk ik dat hij hier niet aan tour aanwezig is. Maar het is wel een, een beetje een cultuitspraak geworden. Nou, we deden het vandaag uh, iets anders. De heren hebben goed gescoord. Dankjewel, Marco. En uh, tot morgen dan tot weer mooi, gewoon een, een held. Of heldin mag ik alvast een beetje een tipje van de sluier oplichten. Um, heren, zelf nog uh, uh, kort een cultheld? Zat hij erbij trouwens, jullie cultheld? Mijn cultheld zat er niet bij, nee. Dat was uh, Greg LeMond. Kijk. Ja. Want, Want uh, het was de, de allereerste wielerposter die op mijn kamer hing. Uh, ja, hij was wereldkampioen in 1983. Waarom dat die poster precies op mijn kamer hing, weet ik niet. Maar hij heeft mij ook mijn allereerste uh, weddenschap uh, voor duizend Belgische frank toen nog opgeleverd. Uh, ja, ja ik, ik, ik, ik had een grenzeloos vertrouwen in Greg LeMond. Die werd toen neergeschoten, jachtongeval. Ja. Uh, meer dood dan levend. Uh, en, en toen begon hij aan een comeback. Uh, kwam bij PDM. Uh, reed een jaar geen platte prijs. En het jaar daarop ging hij bij ADR rijden, een klein Belgisch ploegje. Um, reed een verschrikkelijke slechte Giro. En alleen in de laatste tijdrit kwam hij plots boven water, werd hij tweede, denk ik. Um, en toen met mijn onkel uh, hadden we een weddenschap. Ik zei van, ja, Greg LeMond gaat de Tour winnen. Hè? Mijn onkel zei, ja... Een No way, niet? Kan, kan niet, bestaan niet. Dus we hebben toen een weddenschap afgesloten. Ik was toen twaalf jaar. Uh, dus als Greg Le tour won, kreeg ik van mijn onkel duizend Belgische frank. Won Greg Le tour niet, moest ik vijftig Belgische frank of zo. Wat dat toen voor mij natuurlijk wel... Een enorm veel. bedrag voor ja. een twaalf jaar. En, maar dus toen Greg Le Mont op de Champs-Élysées, uh, Fignon met acht seconden, klopte. Was dat voor mij, ja. ja. Dubbel feest natuurlijk, hè. Kijk, Vincent, he, uh, ook een cultheld met, uh, met een weddenschap ooit... Uh... Ja, ik kan me niet herinneren dat ik er weddenschappen op, op gewonnen heb. Maar mijn, uh, mijn held van vroeger is absoluut Phil Anderson, de Australier, Die uh, begon bij Peugeot en kwam toen bij wat Nederlandse ploegen terecht. En eigenlijk alles wat hij deed, dat vond ik geweldig. En ik was, ik was ook echt voor hem. En als, al waren er uh, twintig Nederlanders in de kopgroep en Phil Anderson... dan was ik voor Phil Anderson. Ik, het, hij, hij, uh, hij deed altijd gekke dingen. en Hij, was, uh, hij viel altijd aan, eigenlijk, zoals we dat nu bijna nooit meer zien... Hoewel eigenlijk misschien wel een beetje vergelijkbaar met wat er afgelopen zondag uh, gebeurde. Dat, dat was een beetje het rijden van Phil Anderson. Zoals de Garmin-ploegregen. Gewoon riekszichtloos gaan. gaan en we zien het wel. Ja, daar uh, heeft hij voor altijd mijn hart mee, uh, mee gewonnen. Is daar ook een beetje ja, de liefde voor, voor het racefietsen of het wielrennen ontstaan? Ja, ik Als denk klein dat, kind. Kijken. Ik denk uiteindelijk dat het door Phil Anderson is gekomen dat Spanjeur nu bestaat. Echt? Nou ja, ik, neem, ik, ik maak het misschien een beetje geintje van, maar dat is wel zo. Ik werd daar wel heel enthousiast uh, van. Los van het feit dat natuurlijk mijn vader zei van... je moet lekker met naast mij op de bank gaan zitten, want de <lacht> Tour is hartstikke leuk. En dat vonden we dus ook uh, samen met mijn broer. Uh, maar Phil Anderson heeft daar zeker aan uh, bij Ik herinner me vooral van Phil Anderson de Ronde van Vlaanderen die het heeft gelogen, van Eddie Plankkaart. Ja. Waarin dat hem ook in de laatste uh, drie kilometer nog zeven keer demarreerde, denk ik. En Plankkaart die echt het snot voor zijn... Ogerit, maar uiteindelijk veel Enerson wel wist te kloppen. Ja, volgens mij hadden ze afgesproken dat veel Enerson mocht winnen. Zoiets dat zal hij wel een beetje een beetje een Volgens mij beetje een dat uh, nogal. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Nee, het. In in het beetje uh, ja, een in een beetje een beetje een beetje een beetje en dus misschien dat we, dat we wel in de toekomst wat dingen samen gaan doen. Bijvoorbeeld twee invalshoeken uh, zou ik best wel interessant vinden. Hoe kijkt Baumontes naar een onderwerp en hoe kijkt Spanjeur naar hetzelfde onderwerp? Dus, uh. Maar ik weet bijvoorbeeld, Thomas de Gent uh, heeft al in uh, Spanjeur uh, gestaan. Ja, ja. Maar Baumontes Ook? Ja. Ja. Ja, uh, ja, het is natuurlijk... Nee, we zijn twee verschillende boekjes. Uh, ik denk, zij verkopen vooral in Nederland, wij vooral in, in Vlaanderen. Um, en het, het zijn twee verschillende interviews. Ik denk, in Soigneur was het echt een gewoon interview. Ja. En wij hebben met Thomas uh, zijn uh, zegen op de Stelvio herbeleefd. Dus Thomas vertelt met eigen woorden wat hij die 21 kilometer lang al die haarspelbochten ziet, denkt, uh, beleefd. Maar hij zo goed deed in de Giro. Ja, ja, ja, hij won op ja. de Stelvio. Hè. En, en voor ja, ons Belgen was dat echt ongezien. Uh, en een Belg die de etappe uh, uh, won in, in, in een grote ronde. Dat was echt al heel lang geleden. En derde gisteren. En derde gisteren. Het is een, een raar, ventje. Een raar, maar, raar of, ventje. Alles of niks. Ja, nee. alles of niks. Ja, uh, maar maar een, een, een, een hele leuke uh, renner. Ook een hele leuke mens. Maar je kunt er, ja, als, als renner kunnen er geen, geen touw aan vastknopen. Uh, het is heel raar. Uh, in de eerste toerweek de eerste, de beste call gelost... Uh, Had wat maagklachten ook, begreep ik. Ja, ja. Maar hij gaat natuurlijk, in de laatste week gaat hij Alpe d'Huez winnen... of zo, zoiets gaat hij waarschijnlijk doen. Ja. Maar ik, ik, ik heb ook... Allee, voor, vooraf heb ik dat ook gezegd... volgens mij, Thomas, als, als die hem spaart... de eerste twee weken... Uh, dan heeft hij nog zoveel over. Hij heeft dat twee jaar geleden... Uh, was hem ook al ongelooflijk goed. In zijn Tourdebuut uh, werd, werd hem zesde op Alpe d'Huez... en reed hem ook top vijf in de afsluitende tijdrit. Dus dat bewijst dat Thomas... Ik ga niet zeggen dat hij verbetert gedurende de Tour, maar hij, wordt alleszins, hij verslechtert veel minder rap dan de anderen. En, ja. En, ja, ik, verwacht, ik verwacht in de laatste week echt nog uh, een serieuze stoot. Nou, en als hij dat dan doet, doet hij dat ook op het, het beste materiaal uh, uiteraard. Want er, uh, ja, er zijn glimmende fietsen die je natuurlijk gerust bolides kunt noemen. Er zijn prima wegen. En als er dan nog iets gebeurt, dan zijn er natuurlijk ook de mechaniciens met een overvloed aan reservemateriaal. Dat was in de begintijd van de Tour wel anders, want toen hadden ze niet eens versnellingen. En dan ben ik toch benieuwd hoe zo'n fiets eruit ziet. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Houten bij wielerkenner Jan Nieuwenhuizen. Robert-Jan, ben je al een beetje van de verbazing bekomen? Ja, goedemorgen Deborah. Nou, ik ben nog druk bezig met uh, de verwerking, om dat, uh, om dat zo te zeggen. Want jongen, jongen, jongen, jongen, als je dat van dichtbij ziet, het is eigenlijk niks. En tegelijkertijd is het alles. Hij is een beetje zalmkleurig. Even optillen. Heel zwaar. Met zo'n uh, zo half racestuur als het ware. Een leren zadel wat een beetje door is gezakt en verweerd is. Uh, wat zien we hier nog? Met twee bidons op het stuur. Ja, het is net of, je, of, of wat de fiets van André Leduc is. Hij is wel met die, met die tijd meegegaan. Want er zitten nog moderne smeerlippels zitten erop... voordat je olie erin kunt doen op de koers. Op uh, ja, het is een uh, wolf... Een, het is een, Bel een Belgische uh, fiets uh, van 1926 uh, met houten wielen. 1926? Ja. Dit is overigens de stem van Jan Nieuwenhuizen, oh, de wielerkenner. <laughs> en ook uh, organisator, wielrenner bij wielervereniging uh, Het Stadion. En hij rijdt niet met deze fiets op het parcours van het stadion, denk je, Jan? Nee, ik heb, wel, ik heb wel eens van die all time uh, ritten gereden. Ja. En de hekt er wel eens mee gereden. En, uh, ja, het is wel zwaar, hoor. Ik alleen uh, mijn petje van die mensen van vroeger af. Hoor. Zeg, Hoe maar ze wat 1926, zei je? Ja. Misschien heeft Eugène Christoff hier nog wel op gereden. Ja, dat weet ik niet. Want hij is uh, een van achtergestanden. Is hij is een beetje krom. En uh, uh. ik denk dat hij een hoop uh, te leiden heeft gehad, die jaren. Hoe kom je eraan? Ik heb hem toegekocht op, op de beurs van een uh, Fransman. Hoe zit het dan nou met die velgen, Jan? Ja, die worden, ge, die worden gekit. Die werden vroeger al door... Uh, dat lijkt wel de, hout. Tu, ja, dat zijn houten velgen. Dat zijn houten velgen. Ja, met, met grote vleugemoeren erop. Dat ze toch uh, de wielen eruit konden halen, vroeger nog. Voordat ze de berg op gingen. En van achteren zit ja. de eerste versnelling. Daar komen we zo meteen even op terug. Is het mogelijk dat een klein stukje erop ja, het fietsen? Tuurig, ja, maar fietsen. Dat kan gewoon, hè? Ja. Ik vind het wel spannend, eerlijk gezegd. Epsakee. Oh, dat zadel zit best uh, comfortabel. Kan geen kwaad, de nee, fiets zeggen die 26. Nee, ga maar fietsen. Daar gaan we. Ja. Oh, maar dat rijdt best. Rijd best comfortabel. Je ziet veel voorwiel voor je. En hij rijdt heel stabiel, van hem op. Waar zit de rem? Wacht even, waar zit de rem? Er zit maar één rem op. Oh, de andere kant hier. Het is helemaal vreemd, hè. Maar ik snap niet hoe die mensen naar beneden zijn ook gegaan. Want dat moet toch ook hard zijn gegaan als ze naar beneden gingen in de hoe bergen? Hard, hoe hard gingen ze? Ik, ik, ik, ik weet het niet, maar ze zelf toch ook wel tegen de 40 op een gegeven moment zo'n grammel karretjes. Op die slechte wegen. Ja. Hé, hey, dat wiel. Twee Vleugelmuren, moeren. Twee Vleugelmoeren. Uh, in de bergen straks ervan toe. Noem ja. maar. maar even wat, daar komen de Alpen eraan. Dat ja. je dus twee versnellingen, Maar er zitten er geen versnellingen op. Nee, de en uh, ene krans was hoger dan de andere, dus ze konden lichter gaan rijden als ze omhoog gingen. Even, even kijken, een heel klein kransje inderdaad, ik weet niet hoeveel tandjes dat zijn, en een groter kransje. Ja. Kun je dat demonstreren eventjes? Uh, Tuurlijk. Of is dat, uh... Oh, Jan heeft er even een sleuteltje bij. Dat was ja. dus vroeger ging het in één keer zeker? Of, uh... In één keer ging het eraf. Er waren maar andere de, vleugelmoeren. Er zitten de langere vleugelmoeren zitten erop. Ja, ja. Voor de... Ja, Jan is heel handig met de fiets. Ja, af en toe. <lacht> en dan moesten die spanners moesten oh, het eraf. Oh, spanners. Oh, wacht even. Maar dat ging, vroeger ging dat allemaal anders. Ja, uh, daar Jan. lieten ze die spanners uh, eraf leggen. Ja. En dan was het ook belangrijk wanneer je dat ging doen natuurlijk. Ja, want, want dan ging je van het grote verzet naar het kleine verzet. Ja. Wanneer is een tactisch goed moment om dat te doen? Dat soort overwegingen. Ja, dus uh, als ja, je de berg ging en je de sloeg hem even naar voren toe. Dan moest, dan moest hij losgaan. Uh, maar ja, ze, daar waren ze ook wel, uh, denk, vijf minuten mee bezig. Het is niet, niet zo'n nauwe tegenwoordig. Was het een mooie tijd volgens jou? Want jij It hebt er een me, beetje in verdiept. Het lijkt me hartstikke mooi, uh, niet hè? Hey, dat ziet uh, die mensen, er waren toch cowboys op de fiets? Meer waren dat er niet. Dat roept er zo, Jan. Oh, ja, daar ging je, dat ging... Dat wiel... <laughs> dit is Henk Martens, de consul van de KNWU. Ja, dit is een mooie die fiets, Die de wedstrijden toch? regelt. Dit is toch een prachtige fiets. En... Kijk nou even eens hoe dat eruit ziet, uh, Henk. Ja, dat is nog echt, hè. Als je daar nog, dat ze daar zo'n de op konden fietsen, dat is toch ongelooflijk. Jan is nou net bezig met het omdraaien van het wiel. Ja. Oh, dat deden ze, ze, Ja, vroeger. want ze hadden nog even kijk. Oh ja. Dus de eerste versnelling... Ah, dus, dus zit nou het kleine tandje of het grote tandje om de ketting? Nou en zit het kleine de, tandje... Oh, de kleine. Dus nu gaan we de berg in. De, de, de, de, het, groot, nee, het grote tandje. Dat nee, is voor de nou, afdaling. De, de afdaling. Nou ga je op uh, het lange uh, stuk uh, ga je proberen recht te rijden. Dus op de top zijn we ja. van de KDB. En we hebben we juist hebben we dat even wisseld Nu gaan we aan de afdaling beginnen. En Jan, wat zit er voorop voor het tandwiel Hoeveel is dat? Een 48? Nou, nee, dat redt hij niet, hoor. Je, ze reden niet zo zwaar. Vroeger rees ze nooit zwaar de... Het was veel later dan ze zwaarder gingen rijden ook. Uh, met... zeg, zeg, heren, uh, het peloton is al door. Oh, <laughs> ik, uh, ik ga even uh, rijden. Kan die? Kijk hoor, even kijken. Ho, daar gaan we. Hop, de kenning is eraf. De kenning is eraf. De Bora, het is een belevenis. Laten we daarop houden. Nou, Robert-Jan, snel die ketting er weer op. Want uh, op een oude fiets kun je het dus wel degelijk leren. Um, heren, hebben we hier jullie wellicht ook een idee aan de hand gedaan... voor, uh, voor Svanjeur bijvoorbeeld, Vincent? Ja, zeker. Dit, uh, dit past uh, 100% in, uh, in het volgende nummer. Dus uh, geef het uh, nummer maar van deze, deze meneer. Dan uh, gaan we hem gelijk even bellen. En de baanmonters? Uh, ja, maar dan denk ik eerder in, in, in een soort, uh, ook grafisch, alle fietsen door de jaren heen. We hebben een rubriek door de jaren heen, alle koersbidons, de dringbussen. Uh, en, en dat is altijd leuk om, om zo de evolutie van een bepaald voorwerp te zien. En dus de fiets zou ah, zo perfect kunnen. Dus het bijt elkaar niet, zeg maar. Nee, nee, Eigenlijk passen niet. wij met de gele proloog wel uh, in jullie... Uh... Nou, ja, zeker. Ja. Absoluut. Absoluut. Nou, kijk, we, we gaan straks nummers uitwisselen, beloof ik. Uh, Willem-Frank De Noot is ook weer aangeschoven. Um, jij volgt alles wat op Twitter, Facebook, Instagram, et cetera. Uh, gebeurt rond nou, de tour. Ja, en vanochtend een, een, een tweet van het uh, officiële account van het BMC Racing Team. De ploeg natuurlijk van Evans en Van Garderen. En die tweet luidt als volgt. Hashtag, in case you missed it, BMC Racing Teams... Jim Okovic hoopt dat Cadell Evans keeps moving up at Tour de France. Nou, ik had het inderdaad gemist. Het was helemaal langs meegegaan. aan het ploegbaas Jim Okovic... gisteren, na die tijdrit van Cadell Evans... in een interview voor de website van BMC aangaf... wel blij te zijn met Evans' resultaat. So, did this race meet your expectations for him coming in? Oh yeah, Ja. Yeah. Yeah. again, you know, moving up on places... and closing down some time on his, on his rivals. So, that was accomplished and we're happy with that. Ja, ik moest dat een paar keer terugluisteren, maar hij zei het echt. Ja, uh, hij is dus blij. <laughs> Okovic is blij. Uh, toch nog even die uitslagenlijsten bijgepakt. En Evans, mind you, tourwinnaar in 2011 werd gisteren 21ste. Net twee seconden sneller dan bepaald geen specialist. Laurens Tendam. Ik was hem eerlijk gezegd een beetje vergeten, uh, Willem Frank. Maar eerlijk is eerlijk, Evans gaat wel uh, wat plaatsjes omhoog in het algemeen klassement. Ja, Ai, na die tijdrit gaat hij van de 16e naar de 14e plek. Maar zijn achterstand op Froome is alleen maar opgelopen. Nu maar liefst 6 minuut 54. En toch blijft de ploegbaas positief. You know, we think that the race is far from over in terms of the the outcome yet. Um certainly for us it's a lot more difficult to think about winning in Paris, but I don't know whether I I would say that Rome is the definite winner yet. Yeah, what's going on? Uh Koers ja. is nog niet voorbij, Parijs nog ver, nou et cetera. En hij geeft wel toe dat het erg moeilijk wordt voor BMC... om toch in Parijs nog te winnen. Hij wil Froome in elk geval niet nu al aanwijzen als winnaar. Cadel nou, Evans die komt nog eventjes terug op zijn tijdrit van gisteren. Op zijn weblog schrijft hij daar wat over. Uh, vals plat naar beneden met de wind uit de goede hoek. Dan zou dat goed kunnen zijn voor snelheden van 56 tot 60 km per uur. Nou, zelf geeft hij toe, daar had hij de benen niet voor. Maar het was wel bijzonder om richting Le Mons-en-Michel te fietsen. En daar probeerde hij van te genieten. Terwijl hij ondertussen enorm... Enorm tijdverlies proberen te voorkomen. Nou, wat wachtte hem op na die tijdrit? Niemand minder dan Crikey. Kedel Croc, Volgens zijn Twitter-account uh, is Crikey the crocodile that rocked around France to support Cadel Evans winning the uh, 2011 Tour de France. En nu is deze krokodil dus terug. Ja, ik zag hem gisteren even voorbij komen op Twitter, het fotootje. Ik dacht echt, uh, wie is dat ook alweer, Crikey? Want ik heb hem wel vaker uh, gezien, toch? Ja, ja. ja. En Crikey, de uitspraak natuurlijk van Steve de uh, Crocodile Hunter. Nou, deze Crikey Kidel is iemand in een krokodillenpak. Ja, hoe gek kan je het bedenken. Uh, dit jaar is hij weer naar Frankrijk gekomen om, uh, om uh, Evans aan te moedigen en Krokodil is nooit te beroeid om even tijd te maken voor zijn fans. Nou, hij ontving de krokodil inderdaad in de BMC-tourbus... Fotootje erbij op zijn Twitter-account. En nu ik het toch over BMC heb, nou, voor de echte diehard fans van Gilbert Evans en van Garderen. Ze hebben een heuse smartphone-app voor verschillende type telefoons. Nou, wat krijg je dan? Het is nogal recht toerecht aan nieuwsberichtjes, informatie over de Renners. Ga je door naar hun Twitter-berichten? Dat gaat ook allemaal, zie je allemaal fotootjes. Ga je door naar hun Twitter-berichten? Loading, loading, loading. No results. Nou, dat is dus niet veel soeps. De ja. Tunes, dat is dan misschien wel aardig. Daar vind je muziek van Quinciato. Ik noemde hem gisteren al even. Hij is de ze noemen hem wel de Rock'n'Roll, roadie, deze BMC-renner. Nou, die playlist die is in twee maanden niet bijgewerkt. Ja, sportief laat BMC het afweten. En dat geldt dus eigenlijk ook wel een beetje voor hun smartphone app. Die ga ik weer afgooien. Nou, Willem Frank Teno, dankjewel. Heren BMC valt het inderdaad tegen voor jullie beiden? Absoluut. Ja, verschrikkelijk. Ik had heel veel van, uh, van Van Garderen met name verwacht. Ik had hem wel top 3 zien rijden, maar uh, dat slaat helemaal nergens op. T.J. Ja. Van Garderen, ja. Um, Willem Frank, weet jij nog wat hij gisteren deed? Ook niet... Nou, hij, uh, hij kwam volgens mij was... Uh, ik heb dat nog even opgezocht, ja. In de Hij kwam, nee. Hij kwam la, uh, ja, voor drie minuten 25 of zo. Nee, ik weet niet meer zeker. Maar hij was 9 uh, seconden sneller dan Quintana. Dat heb ik nog even opgezocht. Die kleine Colombiaan. De kleine klimmer. Ja, dus daar kan hij niet, uh, niet ja, heel veel verder dan Quintana. Dat geen... Is geen goede tijdrit, nee, voor Van harder. Geen BMC dus. Uh, uh, nee, gaan uh, gaan uh, en het vreemde, nee. vreemde is, vind, vind ik, uh, Gilbert heeft gewoon bijgetekend. Ja? Die zat aan te sturen, dacht iedereen op een breuk. Uh, maakte van zijn oren wanneer het maar kon. En, en nu tekent hij plots bij. Heel vreemd. Aankomst. U weet het inmiddels, we willen graag uw gedroomde aankomst horen. Dat stemmetje in uw hoofd dat zich manifesteert op uw lange toertochten langs polderwegen. En dat dan vervolgens aan het eind, ja, eigenlijk daar de finish is. En uh, dat u over de streep schreeuwt, uw eigen streep. En uh, dat mag u sturen naar deproloog.nl. Maximaal 30 seconden en met groot enthousiasme. En de instelling van vandaag is van Thomas Sanders. En dan komt hij bij die laatste bocht van de Mont Ventoux, Thomas Sanders op zijn handfiets, als je je benen niet meer kan gebruiken, dan maar met je armen. Kan niet, kan niet zegt hij. Het was al een mirakel dat hij mee mocht doen aan deze Tour de France. Het is nog een veel groter mirakel dat hij op zijn handfiets deze etappe gaat winnen. Froome komt erdoor, door verder Molen maar ze zitten nog in Chalerignac. Pak toch die buitenbocht jongen, die zal stel genoeg. Nee, hij knalt door die binnenbocht alsof het vals plat is. 14 juli 2013, wat nou Franse feestdag. Na Pieter Weningen hebben we eindelijk weer die Nederlandse etappe en wat voor een op zijn handfiets Thomas Sanders komt als eerste over de streep van de Mont Ventoux. Bravo! Een bijzondere prestatie van Thomas Sanders. Want op 20 mei beklom hij daadwerkelijk op zijn handfiets de Mont Ventoux. En dat deed hij voor de actie klimmen tegen MS. En hij kwam boven, zo schreef hij ons ook, dankzij Gio Lippens. Goedemorgen Gio. Ja, goedemorgen. Weet je het nog? Ja, zeker weet ik dat nog. Ik werd benaderd door zijn broer. En die zegt van, zo, je zou me ontzettend helpen als je eens eventjes een finishverslagje zou doen met Thomas inderdaad in de hoofdrol. En uh, dat zetten we dan op de luidsprekers op de wagen. Ik geloof dat het uiteindelijk met een iPodje is gegaan waarvan uh, de oordopjes in zijn oren uh, zijn uh, gestopt. Maar, uh, maar zo is hij bovengekomen inderdaad met, uh, nou laten we zeggen, finishcommentaar à la Radio Tour de France. Ja, het dat was is mooi. een geweldige prestatie van die jongen. Echt nou, zeker. Hij heeft, uh, hij heeft het verslag ook uh, toegestuurd, uh, Gio, want jij zegt verslagje, maar duurde wel 15. Minuten. Even voor de goede orde. Met toeters en bellen. Hè? Hartstikke goed. Uh, wie ga je vandaag uh, over de finish uh, schreeuwen of leiden? Nou ja, de uh, usual suspects. Ja. Hè? Bedoelt, het is een film waarvan je eigenlijk de afloop al wel weet, want het is vandaag echt vlak. Uh, dit is nou ja, misschien wel de meest uh, uitgestreken uh, sprinters-etappe die je in deze tour kan voorstellen. Van Fougère naar Tour. Het is alleen zo verschrikkelijk jammer dat ze niet aankomen op de plek waar uh, Parijs Tour altijd aankwam in het verleden. Op de Avenue de Grand Want dat was een Echte koninklijke entree in en een brede avenue met bomen eromheen. Drie kilometer lang rechtdoorsprinten. Nu komen ze aan op een industrieterrein waar ik kijk naar de blauw-gele kleuren van een Zweeds woonwarenhuis. Nou, dan ah, weet je het wel. Dan weet ik het zeker. En uh, jouw foto is inmiddels ook te zien bij ons. deproloog.vara.nl Dankjewel je Gio. Straks natuurlijk ook weer te horen na tweeën bij Radio Tour de France. Jonas Heijerik van Bamont, is Vincent Luyendijk van Swanjeur. Hartelijk dank voor jullie komst. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En ik kijk in het gezicht van Laurens ten een 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. De honderdste Tour de France. Nog 20 kilometer te gaan. Waar is Wout Poels, Gio? Poels Hoe is het mogelijk? Poels de tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl. En elke toerdag vanaf 2 uur. Tour! Radio Tour de France. En wat zie ik nu voor me? Op Radio 1. We gaan hem uitputten, dat is duidelijk. Het nieuws...